Ik ben Stef en dit het nieuws van NWS op 3. In het zuiden van Rotterdam is na een zware explosie een grote brand uitgebroken in een appartementencomplex. Volgens de veiligheidsregio zijn er zeker twee gewonden gevallen. En er is ook veel schade. Tientallen ramen vlogen eruit in de omgeving. En waarschijnlijk was er een ontploffing in een auto in een garagebox. Op beelden is te zien dat op straat een auto op zijn kant ligt. en De brandweer in Rotterdam vraagt mensen nu uit de buurt te blijven. Op de Hogeschool Utrecht gaan een paar colleges over de Holocaust toch door. Volgens De Telegraaf heeft de school dat besloten na een gesprek met de Joodse organisaties. De Hogeschool Utrecht wilde de lessen over de Holocaust schrappen vanwege de veiligheid. Volgens de krant werden ze onder druk gezet door pro-Palestijnse organisaties. Maar nu draait de Hogeschool het besluit dus terug. Franse boeren blokkeren op dit moment wegen rond Parijs uit onvrede over strenge regels. Onze correspondent Frank Renaud staat daar op de A13 vanuit Normandië. Allemaal heel gemoedelijk gaat het eraan toe. De politie is gekomen, die leidt het allemaal in goede banen. Het is allemaal heel erg rustig. Hier Aan de andere kant is er zelfs net een barbecue aangestoken voor het avondeten. Kortom, het gaat rustig en het lijkt een beetje alsof Franse boeren rustiger demonstreren dan veel Fransen de afgelopen jaren hebben gedaan. De boeren eisen minder belastingen, minder milieumaatregelen en ook minder administratief gedoe. En het is erop of eronder morgen voor de voetbalsters van Ajax. De vrouwen kunnen zich voor het eerst plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League. Als Ajax in eigen huis wint van AS Roma, dan is de ploeg door. Maar ook een gelijkspel zou nog genoeg kunnen zijn. Toch wil Ajax-trainer Suzanne Bakker vol voor de overwinning gaan. Ja, we willen gewoon deze wedstrijd winnen. Net zoals de andere wedstrijden uh, spelen we gewoon voor de winst. En willen we dat op de manier doen zoals we dat ook de afgelopen wedstrijden hebben gedaan. Nu kan het natuurlijk uh, afhankelijk van de stand op het andere veld dat een gelijkspel ook genoeg is. Zie jij een scenario voor je waarin jullie toch rustig aandoen en voor dat gelijkspel gaan? Ja, natuurlijk hebben we ook scenario's besproken met de meiden. Dus daar hebben we zeker over nagedacht en dat is bekend uh, ja, wat we dan gaan doen. Dat heb ik nog wat weer voor je. Vannacht blijft het droog en morgen begint het zonnig, maar later trekt het overal dicht en tegen de avond komt er motregen aan. Het wordt een graad of elf. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. This is Play It Loud Underground with Ben van Roode and Marcel van Kuik. It's maandelijks terugkerende programma, gevuld met the lekkerste and hardste death and black metal ooit gemaakt. Door de meest extreme bands die er bestaan. Uiteraard te horen op ZFM Zandvoort. We do, in all honesty, hate this world. uit Zweden van ex-leden van Valkyrie en Rev168 hoe je dat ook wil uitspreken uh, kwam van het album Shower Hearts ze hebben eigenlijk maar één album uit 2019 volgens mij hebben ze nog een, uh, een EP maar uh, ja, hier moeten we het voorlopig mee doen dan uh, gaan we een keer lekker naar een Finse band luisteren of een keer, het is eigenlijk alleen maar uit, uit, het, uit het noorden wat we allemaal draaien oké, okay, dan ja. rot een kastje het niet ...komt uit ons eigen mooie Nederland. Uh, we gaan nu een band luisteren naar... Uh, ja, die, die, ...hoe je het allemaal uitspreekt, jongen. Egerus. Egerus. Egerus. Ja, zoiets. We komen uit Finland. En uh, meer heb ik er niet over opgeschreven, dus ga maar lekker luisteren. Je, je vergeet Eegres. nog even. Welkom terug. Oh, welkom terug. Ja, welkom terug, luisteraars. Bij het tweede uur. Bij het tweede uur. Interdaad. Ja. Egerus dus. Egerus uit Finland. Ja, ja, ja. Terbila, hoorde je met het nummer. Staat op de andere bladzijde. Uh, Thorian's Dotter. Uh, Zweedse band. En Terbila betekent uh, letterlijk ja, een soort Zweedse strijdbijl. Uh, sinds 22, 2022 bestaat de band pas eigenlijk. Ze hebben ook maar één album uit. En, uh, ja, dat. Heb je al Nachtmerrie-Stefan op Schiphol? Die, die, hij luistert altijd mee. Maar ik zag okay. altijd, altijd nachtmerries van mijn muziek. Maar oh. er zijn er wel meer mensen die meelijken. Sorry Stefan, niet ah ja, onze bedoeling. Was. Ik hoop oh, dat je leuk. goed slaapt vanavond. Ja, vast wel. Komt goed. Nachtdienst. Uh, ja. Daarom gaan we nog... Daar uh, nou, ligt nog er wel wakker van, denk ik, deze muziek. Heerlijke nummers voor ze daar. Welke nummers hey. zitten we? zitten al bij twaalf. Ja, nee, we gaan naar nummer 12. We gaan nu. naar nummer 12. Oh, een heerlijk nummer. En ja. tijdens het nummer... dan uh, uh, hoor je ook echt waar ze over zingen... Dat zijn ze ook echt aan het doen dan. Ja. Het nummer heet namelijk Open the Abses. Ben benieuwd van Exhumed. De Open the absence van Exhumed. En dat is nummer 12. En de vaste luisteraars weten dat de nummer 13 een speciaal uh, een nummer is. Tenminste, voor mij een speciaal nummer. Uh, ik ga eerst nog even het. Uh, mocht je het interview gemist hebben, is binnenkort met Stormfront. Het interview is uh, over. Nou, binnen twee weken wel weer. Uh, dat staat hij online. Uh, ik zal nog even het. E-mailadres geven mocht je het album willen bestellen van van Stormfront, dus Stormfront666@gmail.com. Dan sta je in direct contact met uh, Stormfront. Dus. en dan gaan we nu. Oh, je hoort het al, meneer. Ik herken het. On Darkened Wings van Marduk. 1993, Doos of the Unlight, veel plezier! Hoorde je? En dit keer, een keer niet uit Scandinavië of Polen of Duitsland. Nee, deze band komt uit Tsjechië. En daarom ga ik de titel van het nummer ook niet uitspreken. Het komt wel van het album Triumvirat. Dus Het uh, uit 2012. De band bestaat sinds 2010. En ze hebben het vooral over het uh, duisternis, en Hindoeïsme en Boeddhisme. En uh, ja, ze spelen best vaak live traders op. Je ziet ze vaak op de, de flyers staan. Um, de volgende band is een band waar ik nog een heel mooi litteken op mijn hoofd van heb. Want ik heb ooit een keer met mijn hoofd tegen de gitaar van de gitaristen aangehaald. Ik denk wat zweet ik. Het was bloed. Erg gezellig. Je gaat luisteren naar Dark Funeral met 666 Voices. Je hoorde een weer niet Scandinavisch band. Ja, het kan dus toch. Deze kwam uit Duitsland. Het was essentie Ascension van het album Consolation, Consulamentum uit 2010. Uh, ja, gewoon een heerlijk nummer. Ja. Ik ga ook geen nummer uitkiezen, natuurlijk. Hè. Um, de bladzijde omslaan. Oh ja, daarvoor hoorde je Dark Funeral. En we gaan, is het, uh, ja, dit is, we doen natuurlijk dead en black metal, maar een beetje trash metal mag er ook wat tussen zitten. Voor mij wel. Dus uh, we gaan lekker, als ik zeg rest in pain. En je denkt dat Sepultura, dan zit je helemaal goed. daar kom. Je. I'm <laughs> the Hominem met het nummer Antitheist van het ook gelijknamige album van hem. Um, we hebben nog een concertagenda te gaan. Ja. En die gaat Marcel doen, want die yeah. weet er alles van. Yeah. The Play It Loud concertagenda. Ja, er is niet zo heel veel, maar op zondag 4 februari 2024 ontkezen de Into the Destruction Tour een storm in de patronaat. Eyes Wide Open uit Zweden brengt een moderne mix van Zweedse melodische death metal en metalcore. Parasite Inc. bewijst dat zij meesters in het breken van de grenzen van de melodieuze death metal en de Noorse metalcore sensatie. Ariel is klaar voor hun comeback. IJswaard Open is een moderne metalband... die de erfenis van de Zweedse melodieuze death metal combineert... met eigen tijdse geluiden en invloeden uit metalcore. De zware drumritmes, drumritmes sorry, meeslepende melodieën... en veelzijdige vocalen vormen een unieke stijl... die wereldwijd fans in vervoering brengt. De teksten behandelen onderwerpen als innerlijke en uiterlijke conflicten. De zoektocht naar persoonlijke dromen... en de confrontatie met angsten en demonen. Parasite Inc, meesters in het verrassend interpreteren... van melodieuze death metal. Met een carrière die teruggaat tot 2007... En hebben ze hun stempel gedrukt met overtuigende live en albums die de grenzen van het genre doorbreken. Hun muziek, even hard als zacht, modern en toch doordrenkt met een vleugje ethisch, zal je naar onbekende hoogte tillen. Na een overtuigende demo en twee studioalbums samen met een live-opname hebben ze gestaag hun fanbase uitgebreid. Door live in Duitsland en heel Europa, gecombineerd met een bewust doorbreken van genre-barrières, bereikte hun tweede volledige album, Dead and Alive. In 2018 de 33ste plaats in de officiële Duitse album Charge. En Ariel is een Noorse metalcore band opgericht in 2015. De groep bestaat uit oprichter en zanger Marcus Jonsson... gitarist Webjorn Iversen, drummer Niklas Vestaby en bassist Ulrik Lindstad. In juni 2016 behaalde hun debuut-EP Foresight opmerkelijk succes... door snel meer dan een miljoen streams op Spotify alleen al te behalen. Ondanks dat de band al in 2017 eindigde... was Marcus vastbesloten om het schrijven van een debuutalbum af te ronden... terwijl hij naar een Oslo verhuisde om een nieuwe line-up samen te stellen met ervaren muzikanten. Deze toevoeging van talent heeft het podium gezet voor een overtuigende comeback... Met hun kenmerkende geluid en krachtige aanwezigheid op het podium... is Ariel klaar om met muziek opnieuw te boeien... en een blijvende impact te maken in de metal, metalcore scene. Kaartjes zijn al beschikbaar en gaan voor 21.50. De zaal opent om kwart over zeven en de start is om kwart over acht. Eh, dat was de, metal, uh, de concertagenda weer voor deze week. Het was niet zoveel deze week. Volgende week hoor je uiteraard weer meer. Ik, ik ga er wat aan toevoegen. Oh vertel. Uh, ze gaan op tournee. Ik ben heel blij. Andere mensen zijn heel blij... Marduk gaat weer op tournee En ze spelen 7 april in Drachten. En dan is het nog niet klaar, want 10 april spelen ze in de Victorie in Alkmaar. Kijk. En dan denk je: leuk, Marduk twee keer. Nee, het wordt Marduk drie keer. Want ze spelen op 11 april ook nog eens in Helmond in de cacaofabriek. Dat doen ze samen met Origin Doodswens. En, en nog meer gasten. Dus oh, wil je erbij ja. zijn? Wil je Mark een keer echt zien? Ik heb ze nog nooit gezien. Um, <laughs> ga dat zien. Ze gaan weer op tour. Het nieuwe album wordt gepromoot. En ik, ik heb ook nog leuker nieuws. Voor Kijk. mij. Ik heb net weer een. Uh, ik ga nog niet zeggen met wie. We hebben het geregeld. Er komt nog een interview. Yes. Met nog een uh, best bekend persoon. En dat zullen we binnenkort allemaal wel uh, even kijken hoe en wat, wanneer hij kan. En dan uh, gaan we dat bekendmaken. Wie yeah. het is. Spannend. En hij er zin in, ik heb er zin in. Leuk. Dus ja. Uh, ik ga ook nog wat regelen. Dus uh, ja. Allemaal spannende ontwikkelingen bij Play It Loud. Dus alleen maar goed nieuws. Ik ben benieuwd of mijn moeder nog luistert. Ik denk het niet. Denk, denk het ook niet. <laughs> ik denk dat, De dat het niet. Nee, Ronald. Je die, die zei dat je ging luisteren. Maar misschien dat je nu hoorde dat je denkt van. Laat maar zitten. Ja, precies. Die is wel uh, een wakker geschud denk ik ook. Um, Na alle herrie en alle snelle nummers... is het misschien ook wel eens leuk om wat rustiger te draaien. Om daarmee af te sluiten. Nou ja, nou, doen we dat nooit. Want het was, nee. Eigenlijk eindigen we altijd hard met Play It Loud. Maar omdat we al Kei, hard, hard gedraaid en hebben ja, vanavond. Ik vind het rustig. Iemand anders vindt het rustig. Maar misschien denk jij van... Nee, ik vind nog steeds takkenherrie. Maar ja, dat... Uh, hoe lang, ik weet niet hoe lang het nummer duurt. Ja, nu het duurt vier, vier minuutjes. Dus vier? We knalden hem erin en dan sluiten we hierna af. En dan, dan komt het journaal. En dan bla, bla, bla. dan zit het de wereld op ons jammer en genoeg. Ja. En, uh, en wij weer, dan jij er, weer een uh, maandje wachten. Jij bent er volgende week weer. Ik ben er volgende week weer. Met ik ben er, een uh, uh, nieuwe brand new. Brand new. In kijk. januari overzicht. Dus ook weer spannend. Uh, Lekkere muziek weer in de planning. Ik ben er eind februari. Uh, tussen aanhalingstekens pas weer. Maar februari is kort. Dus ja. vorige keer staat er, er lang tussen. Maar... We gaan naar het afsluitende nummer. Ja, als je naar de webcam kijkt, kun je zien wat ik doe. Het <laughs> rustige nummer. Het rustige nummer en het afsluitende nummer van vanavond. We komen zo nog wel even terug, denk ik. Uh, tot het slotwoord. Inpeelt Nest En Impaled aan het eind van het nummer hebben ze nog een hele fijne boodschap voor jullie. Oh, nou. Ben benieuwd. Kanaal om erin. <laughs> Ja, ja. Sorry, ja. Wat zegt hij allemaal? Zo heet een album. Kom in Finland. Ja, ah, kijk. Dus we willen ze even nou, duidelijk ja. laten horen. Ik uh, heb het in de gaten. Ik uh, ja, moet duidelijk. even de groetjes doen aan iemand. Dan oh. krijg ik allemaal boze berichten. Mijn nou. Oh jee. De groeten. We willen geen boze berichten hoor. Nee. Nee. nee. Doe de groetjes. Nou, hoop ik wel dat hij het gehoord heeft. Ik dus, hoop het uh, ook voor hem. ja. ja. Nou, het uh, zit er weer op. Oh. Ja. Onze tijd uh, is uh, voorbij alweer. Huis. Gaat we snel, snel hè? Ja. Gewoon een beetje toe. Lachelijk, nagenieten. Ja. Yes. Wat een ellende, heerlijk. Ik hoop dat jullie nog kunnen slapen. Ik wel. Het was wel leuk dat jullie geluisterd hebben. Ja, ja hartstikke bedankt voor het luisteren weer. Ja, ik, Play ik heb it loud uh, the vernomen dat mijn moeder heb afgehaakt oh. na, na drie kwartier. Dus ik vind oh. het een record. Ik vind het knap. Normaal is het respect uh, na, na minuten uh, al klaar. Maar ja. uh, Dan heeft het goed lang volgehouden. Precies. Bedankt, bedankt allemaal. Applaus. Yes, bedankt keer. allemaal. Tot uh, de volgende week. Dan ben ik er weer met een Play It Loud brand new. Met dus een januari overzicht. En tot slot wil ik nog even melden dat er een nieuw programma aankomt van Play It Loud. Namelijk Dutch Fury. Oftewel, allemaal muziek uit Nederland. Kijk. Dus allemaal oh, nieuw, Nederlandse nieuw, nieuw, nieuw. metal bands. Dus komt uh, 12 februari de eerste uitzending van. Nou, dat was hem weer. Tot van volgende de, week. En tot de over LNL de, naar de naar maand. De andere. Hier is het nieuws.